Dit is de Bananenrepubliek. De stem van de stad. Nijmegen nee, 1. Staap. My one is my mind. Ja, zo zijn we alweer in het tweede uur van, uh, van de Bananenrepubliek. Uh, ja... Wat voor een item zijn ook weer dat we hadden uh, zo net? Man verkracht in, inktwis. Ja, uh, aliens vandaliseren onze auto. Ja, zo ik geten. weet het alweer genoeg. Oké, okay, um, uh, <laughs> nee, was eventjes om een idee te krijgen wat voor, wat voor dingen het ook weer ging herden. Maar... Ik zag nog dat mijn uh, toekomstige vriendin ging strippen. Oh ja. Ik uh, Oma uit de kleren voor het goede doel. Hmm. Nou, dat, dan kan het nooit slecht zijn. Nee. En uh, ja. Ja, en gaan we dit item nou, nou, nou Founds of Wayne uh, recenseren of is dat gewoon een nummer wat je er tussen hebt gezet, Gavin? Want, nee, was dat voor de recensie? Daar heb ik er gewoon tussen gezet. Oh. Fountain of Wayne is toch vrij oud, dacht ik? Ja, dat is heel ja. oud dit. Oh. Ja, ik heb, wel ik heb dat nummertje wel eens op YouTube gezien. heb zo'n leuk clipje erbij gemaakt. Zo'n tekeningetje met wat je hoort is wat je ziet. Oké, okay, heel origineel. Ja, dat is heel ja, origineel. Maar het is niet voor een recensie bedoeld, want daar is het toch echt een oud voor. Nou, maar de sounds, daar komen we weer wel. Oh, ja? de sounds. Ik stel voor eigenlijk maar, om, Jonas, om nog een keer de sounds te draaien, maar je dat je is snap het misschien. niet. De sounds, dat is gewoon. Het zijn de sounds. Er zijn geen regels op toegepast. Mm. Althans, in de wereld van Kevin. Ja, wat voor sommige mensen God is of voor, en voor andere mensen die, de jihad, is maar voor de mij de sounds. De sounds. Oké, okay, ja. laten we nog maar gaan luisteren zonder er een mening over te hebben. Ik used to know you when we were young. You were in all my dreams. We sat together in period one. Friday's at 8:15. Now I see your face and Strangest places, movies of Wayne was dat, met, uh, met hack and sack. Zijn die nog steeds met dezelfde tafel, Gabe en Judith? Goed. Ja, ik ben er nog. Ja, ik er zijn, er zijn, er zijn, er zijn er nog. Er nog. Er zijn er nog. Uh, ja, dan lijkt het me tijd voor de lateraal denken raadseltjes. Ik zal een voorbeeldje geven, hoe flauw het eigenlijk is. Okay. Het is bijvoorbeeld uh, uh, Romeo en Juliet uh, zijn bij elkaar. Uh, Romeo ligt op het bed. En Juliet uh, zit uh, in het licht, uh, te spartelen op de grond in het water. Wat is er aan de hand? En dan is Romeo een kat en Juliet een uh, gast. Oh ja, ja, dat was waar ik net dus ook een voorbeeld van gaf. Van als hij er al je lampjes had gezien, had hij nu nog geleefd. Of als hij het pakketje had geopend, had hij niet nog geleefd. Ja, dat soort dingen. En het pakketje in kwestie nee, is dan antwoord, zijn uh, je, wat zijn? Geef eens antwoord, Jonas. Wat zei je? Geef jij dan antwoord op, Jon of, uh, op Judith's uh, uh, raadsel? Oh, maar ik had het net al gezegd, maar ik praat oh. door jullie heen dus jullie hebben het waarschijnlijk niet gehoord. Nee, waar was ze dan? nou als hij, als hij het pakketje had geopend, had hij nu nog geleefd. En dan het populaire gok is dan te zeggen, pak je met medicijnen, maar het is dan zo'n parachute. Ja. Dus. Maar dat is het hetzelfde, zoiets? Zoiets, ja. Okay. En als je ze al kent, dan moet je maar een gave laten, want dan oké. ik het zien spartelen. Okay. Okay. Um, goed, een, een, een man en zijn zoon die zijn betrokken in een, bij een oud-ongeluk vader die, uh, ja, die, die, is, ja, die, die komt om bij dat ongeluk en het kind is, uh, is, uh, ja, die wordt gebracht naar het uh, ziekenhuis. en is gewond. En uh, als hij daar uh, aankomt, dan zegt, uh, dan zegt de chirurg: zegt van, ja, Ik kan deze jongen niet, oh, ik kan deze jongen niet uh, behandelen, want hij is mijn zoon. Hoe kan dat? Ik ken hem dus, ik, ik zal hem onthouden. Dus vader en zoon die zijn betrokken bij een auto-ongeluk? Ja. ja. De vader overlijdt, de jongen wordt naar het ziekenhuis gebracht, maar in het ziekenhuis zegt de chirurg ik kan hem niet opereren want hij is mijn zoon. Wat is er aan de hand? Dus ik... in het eerste geval is de vader overleden ja. en in het tweede geval eh, kan de vader hem niet behandelen. Nee, het is één dus dezelfde situatie. Het is, gewoon, het is gewoon één geval? Ja, de, de, op het moment dat die, hij krijgt met zijn vader krijgt hij het ongeluk. Ja. En dan uh, de vader is, uh, komt te overlijden, Ja. en dan, en dan vervolgens in het ziekenhuis... Dan zegt hij sigurig van ik kan deze jongen niet uh, opereren. En het gaat wel over dezelfde de jongen? Het gaat over dezelfde ja. jongen. Hetzelfde moment, dezelfde dag. Ja. En dan is, is hij het, het, het heeft niks te maken met uh, tijdreizen of met ja, nee. adoptie of dat soort dingetjes. Uh, dat heeft niks mee te maken. Dus een gokje ja uh, dat is een stiefvader is of is, is het, uh, het zijn allebei zijn het, is het zijn biologische vader uh, hoe kan dat Keven? Nee, dat kan niet nee nou, dus probeer eventjes uh... Ja, dat is een stiefzoon nee nee, nee. Ja. wil je het vertellen of uh... de chirurg in kwestie is zijn moeder Oh ja, natuurlijk. Tuurlijk ja, want vrouwen ja. kunnen ook artsen zijn. Ja, ja. we leven niet meer niet Ja, maar dat is... Het is te grappig dat echt gewoon niemand erop komt. Want ik had de eerste instantie zelf, ook, ja, ja, ik weet het niet. Maar ja. Goed, uh, ik zal nog als jij te veel kent, dan doe ik eentje dikke zelf op zo'n heb je rit, want anders wordt het al. Jij moet ook weer spartelen. <laughs> uh, er is een, een anonieme telefoontje. Valt er, en de politie gaat naar een huis toe en, een arreste, om, een, om die man te arresteren. Hè, van het, waar, waar het telefoontje over gepleegd is. Ze weten niet hoe, hoe die eruit ziet. Maar ze weten dat hij John heet. En dat hij in het huis is. Nou, de politie die, die komt binnenstormen. En uh, ze zien daar een, uh, ja, een, een, een, een, een loodgieter. Zien ze, ze zien een, een brandweerman. Ze zien een, een, een, een taxi een rijder en een politieman. En ze zijn allemaal aan het pokeren. En zonder te, te aarzelen of, uh, of met elkaar te praten... Uh, weten, ze, uh, weten ze, meteen wie, uh, ze meteen al dat ze de brandweer al moeten... ja, ik moet het even het Engels vertalen, dus uh, sorry. Dat, weet ze, weet ze dat ze de brandweer al moeten arresteren. Hoe weten ze dat ze, dat ze hun man hebben? Dus ze zitten daar met een loodgieter, met een... Uh, met iemand die, die voor, uh, voor, voor de, de, de tapijt zorgt. Moet je moet even goed uh, uh, zorgen. Voor, met een buschauffeur. En met een. Uh, en met een brandweerman. Oké, okay, dus er zit een brandweerman, buschauffeur, loodgieter en. Iemand die voor de. Uh, uh, de tapijt zorgt. En. Uh, iemand voor de tapijt. En ze krijgen een telefoontje. Ja. De politie krijgt een telefoontje met. met een, een anoniem telefoontje om naar een bepaald huis te gaan. Maar je zei net de naam John. Ja. De, ze weten dat de man die ze moeten hebben is John. En, en, en hij zit daar aan die tafel met die vier anderen te pokeren. Of met die drie anderen. En het is... Um... En, zonder, ze komen daar binnen, en zonder te twijfelen of communicatie weten ze dat, het, uh, dat, ze dat John de, de brandweerman is en dat ze hem moeten pakken. Ehm. Um, ja, ik weet, het is niet het goede antwoord, maar ik neem aan dat brandweermannen en politieagenten vaak samenwerken. Maar dat kan niet het antwoord zijn. Dat is te ver uh, door. Ja, precies. Um, ze weten dus twee dingen. Ze weten dat de, de crimineel John heet. En dat hij in het bepaald huis. Dat hij in dat bepaalde huis is. Is hij overleden? Mm, nee, maar hoe zouden ze dan weten dat hij John. Omdat. Uh, als iemand overlijdt en ze weten de naam niet. Dan word je automatisch John Doe genoemd. Ja. <laughs> dus misschien. Dat, uh, dat het is. Nee, dat is het niet. Oh, maar het had toch kunnen. Het had gekund. Het het had gekund. Was, het was, het, ik hou van die film oplossing. En dat, dit was er zeker één. Dit dus uh, gaat de jonget even. Uh, ja. uh, ehm, um, eens kijken. Okay. We zouden jullie altijd gaven waar ik... Ja, ik snap er, er niks van hoor. Dat is dat ik in mijn gedachten had. Um, even kijken. Dus, oké. Okay, een, een brandweerman. Een uh, loodgieter. loodgieter. Iemand voor het... Tapijt. Een tapijt. Dus die en, twee, een die, en een buschauffeur. Um, en een buschauffeur. En... De, mm, hoe kan de politie dan automatisch diegene kennen? Ja, je bent nog wel ja. stil geweest. Ja, ja omdat Lekker. ik zit echt te denken. Het is voor mij is het echt onmogelijk. Dit is echt zo boven mijn niveau. Um, het is vertaald uit Amerikaans, maar ik weet niet of dat, dat een hint is. Um, en hij heet John, oh man. Zeg maar, wanneer, je, Ga spart nog maar even door, zeg maar wanneer ik je uit jullie rijden. Oké, ehm. Moet ik niet te lang doen. Maar het is, er het is een reden waarom het een loodschieter is en, en iemand die het tapijt doet. Het is zo random dat die twee moeten wel iets met elkaar te maken hebben. En die hebben allebei iets met het huis te maken. Of is dit ook echt. Dat, te dat ver? kan, dat weet ik niet, dat kan. Um, ik was daar niet bij. Een brandweerman. Um, en wat. De politie werd gebeld omdat er een indringer was. Uh, om een, uh, een uh, verdachte moordenaar te arresteren. Maar kan u vertellen, dat, dat maakt niet zo uit dat hij moordenaar is of dat hij. kind is. Dus die brandweerman heeft, of... die heeft niks te zoeken daar. Dus die andere die hebben er allemaal misschien iets te... Dus ze te... dus waren aan het pokeren? Dus uh, ja, uh, dat, dat we zijn altijd, zoeken. ja. Nou, uh, waarom zijn ze aan het pokeren, is dat ook nog een hint? <laughs> nou, waarschijnlijk omdat ze dat een leuk spelletje vinden. Uh, Oké. Okay. Um... Ja, de loodschiet die moeten werken, een tapijt leggen die moeten werken, wat staat er nog meer? buschauffeur. Een buschauffeur. Oh. Nee, dat klopt al niet. Nou, mij moet je ja, in ieder geval uit, uit ja, ik vind het luiden van En de, en de, de luisteraar snapt er ook helemaal niks okay. van. Het is uh, omdat de brandweerman was de enige man en de rest waren de vrouwen. Ze wist natuurlijk wel. Oh. Echt, ja. En we gaan nu die, die, die, weer aan. Diezelfde manier. Oh nee. Is zo. Wat erg. Ik trap er gewoon zelf in. Oh, ja. We leven nu maar die jaren vijftig even in. En dan lukt het vervolgens zelf. Maar het, het is gewoon de oplossing. ligt zo voor ja, je neus. Ja. Maar dat, van je je de de gewoon, dat je dat gewoon helemaal niet ziet. Ik heb nog een paar andere. Maar laten we een plaatje ja. luisteren. Oké. No, mm -hmm, rhythm is sold. Get your hands at your back pockets, Voor je uh, garbage met I think I'm Paranoid. Dan gaan we verder met de lateral thinking problems of lateral denken. Uh, het volgende is dat een man die woont, uh, die woont op een penthouse van een appartement. Uh, en uh, elke morgen uh, neemt hij de, de lift. Oh, die ken ik ook. Oh, okay. Die neemt de lift die naar de lobby illeo. en uh, verlaat hij het gebouw. Oké, opletten. He, heb je het nog meegegeven? Ja, ja, ja, ja. Hij, zal, zal hij nog woont nog... in de penthouse en pakt de lift? Naar beneden, ja. naar de lobby. En als hij terugkomt hè, van zijn werk of whatever dat hij aan het doen is, dan, gaat hij, dan neemt hij altijd uh, de lift tot de, tot de helft in. Oh, dat is ja, nee, nee, ja, nee, ik weet het al. Nee, alleen als het regent neemt hij de lift. Als het niet ja, regent, neemt hij uh, het. Dat kwam dadelijk in mijn bijzin. Oh. Oh, Oké, okay. sorry. Dan, kan hij, uh, dan gaat hij halverwege met de, uh, de lift naar zijn appartement. Ja, ik ken hem denk ik al, want het is een hele korte man. En dan kan hij, kan hij niet met de knopjes of ja, zoiets. Ja, en dan, een, als het regent, dan kan hij de paraplu. paraplu. Maar dat is heel zes. dom, want dan zou ik altijd die paraplu meenemen. Ja, Want dat ja, klopt, zou voor hem ook van makkelijk zijn. Uh, ja. Ja, goed, dan heb ik er nog eentje. Heb jij ook die van Nieke Bouter? Ja, Volgens mij is dat uh, uh, zo'n zo probleem die oh, ik ooit zelf heb verzonnen. Mag ik er eentje? Ja. weer, ik, ik heb net al uh, een oh, paar voorbeelden. Oh, Judith. <laughs> <Ik kon net laughs> had Judith gaat helemaal bloos en gelukkig. Ik had net al een paar voorbeelden geven en die van mij ging steeds over de dood. En deze dus ook weer. Als uh, de man uh, het zaagsel had gezien, had hij nu nog geleefd. Had hij geen zelfmoord gepleegd? Dat is het. Als de, man... Als de man het zaagsel had gezien, had hij geen zelfmoord gepleegd. Hij is, werkt bij een hout. Een nee. Het is een hamster? Nee, het is gewoon een man. Het zaagsel is dat ontstaande zaag? Ja. En het zaagsel, dat staat geschreven: ga hier niet naar binnen. Nee. Als je het zaagsel had gezien, dan was hij, dan, was hij niet naar binnen gegaan? Nee maar is, is wel een antwoord dat het kan. Het is, is een antwoord, maar niet het goede. Is hij gestruikeld over het zaagsel? Nee. Oh. Hij heeft zelfmoord gepleegd, hè? Oh. Als hij het zaagsel had gezien, had hij geen zelfmoord gepleegd. Ja. zaagsel is heel veel geld waard. Is dat zo? Nee. Nee, nee oké. Okay. Nee. <lacht> dat is een vraag. Hij okay, heeft okay. veel zoveel uh, zaagsel verloren met speculeren. <lacht> nee. En zo. nee. Hij had heel veel geld waard ja, nee, nee. de dus dacht van... Zeg maar even, jeroen, dat is echt te moeilijk. Nee, een hint. Oh, um, Het heeft te maken met lengte. De lengte van de man. Dus hij werkt wel een hoogstaaterij en dan zit er zo'n uh, nee. zo machine zo. En als hij zag iets zaags zal liggen. Nee. Nou, het is het zelf nooit te te maken natuurlijk. Nee. <laughs> ja, zijn keuze om zomaar te plegen is ook wel vrij extreem. Maar ik neem aan dat zo'n man in zo'n situatie niet heel veel andere... Ja... De man in dit verhaal heeft blijkbaar dus niet veel andere opties dan het doen wat die, waar hij op dat moment met zijn leven mee bezig was. En het zaagsel um, had er voor hem, zeg maar, um, in zijn hoofd uh, had had Hij heeft zaagsel in zijn kop zitten. Nee, nee, nee. nee, maar ja, Als hij dat zaagsel ging, dan wist hij dat hij dom was. Nee, maar hij had nogal wat te verliezen. Maar als hij dus dat zaafsel het zaagsel had, had gezien, dan had hij geweten wat de situatie was geweest. Ja, en dat is alle informatie die je hebt, of is dat... Ja. Ja. Uh, je moet eruit ja. meedoen. doen. Ja. Is het niet dat er nog iets anders bij hoort ofzo? Nee, nee, nee. Ik heb je al meer verteld dan eigenlijk hoort. Oh. Ik in ik, ik, ik, ik nu of vast. mijn, mijn uh, verklaring is een beetje stuntelijk, aangezien ik hem vijf jaar geleden voor het laatst gehoord heb, maar het, is, het kan er nog steeds mee door. Het geeft alsnog duidelijkheid. Maar... Ja, hem ja, probeer je nog dat. Ik ja, weet je? Je niet. Ik denk dat Kevin zich wel een man kan inleven. Ik zie, ik zie is een, zaagsel. Oh my god, zaagsel. Nee, het is van oh gelukkig zaagsel. Ja, want anders had hij geen zaag. Oh, oh, ja. verpleegd. had geen verpleeg. Oh, dus iemand moet blij. We zitten in een situatie dat iemand blij is om zaagsel te zien. Maar komt zaagsel? Dat heb je net vastgesteld. Komt van hout. Ja, komt van hout. Ja, dus er waren dingen. Hout, bij uh, hem in de buurt van hout. Wat zaagsel opgeleverd had. Ja. En had hij dat s'avonds gezien? Was, dan was, was, hij... Was, was hij op de... Uh, dacht hij, als hij dat s'avonds had gezien, dan wist hij dat hij uh, achterna werd gezeten door zo'n zo uh, ding uit de Wild, Wild West. Die op zo'n... Uh, uh, nee. Je weet wel dat. Je is zit echt die, heel ja. ver weg. Zo'n mechanische spin. Ja. Wil je het nee. iets vertellen? Oh. Op zo'n nek hadden ze toch van die... Uh, van die uh, Hoe heet dat alweer? Van die, van die ijzige dingen. En dan zit zo'n magneet en dan... Kijk, zo zo'n zo uh, ja, scherpe blade die gaat dan op de magneet af. Oh. En dan gaat zijn kop zo eraf als hij het haalt. Maar dan moet je de Walk of West met Will Smith zien. Ja. Oh, oké. Okay. Maar dat is het niet. Nee. Ik weet het niet, Judith. Moet ik het zeggen? Ja, waarschijnlijk wel. Hey, uh, de man in kwestie is ook weer een lilyputter die in de circus werkt. En iemand had voor de grap uh, de poten van zijn tafel en stoelen enigszins afgezaagd. En hij dacht dus dat hij gegroeid was en dat zijn kans in het circus voorbij was. En heeft toen vanmorgen vervolgens stapmaak Ja, Maar dit is maar iets anders als... dit! Nee, nee maar als hij, het, als hij het zaags had gezien, dan had hij dus geweten dat iemand dat afgezaagd had en dat hij niet dus daadwerkelijk gegroeid was. Ja, ik ben helemaal ik niet ik ben het helemaal eens met jouw verklaring, Judith. Ja, dus Jona's, Dit, is, dit, gevaart, is, dit dat, is de verklaring Dat dit is, dat, is, dat is dat een ik het anekdote. Dat, dat ik het niet weet met mijn series <laughs> en mijn dyslexie. Oké. Okay, maar dat jij, die pretendeert ja, alles te beetje, weten. Je moet wel een beetje ja. je fantasie ja. gebruiken. Dat hoort oh, wel. Oh, wat een starre geest, zeg, die Jona's meten. Echt? Ja. Okay, ik, heb, ik heb nog wel eentje om het af te leren. Uh, er is een man en die na een dag hard werken. was gewoon een normale man. En na een dag hard werken, gaat hij. Uh, gaat hij naar zijn bed toe, uh, oh, hij is moe, oh, graap, graap. En dan doet hij het licht aan en dan gaat hij slapen. Waarom doet hij dat? Hij hey, doet dus het licht aan. Als en als hij slaap. dan wakker, wakker wordt, dan doet hij het licht weer uit. En het is gewoon een man. Het is gewoon een man. Niet een lilliputten die het zeker zegt. Nee, Af, een lilliputten die niet zeker zegt. Uh, en, uh, en is, is de man blind? Nee, het is ja, maar Dan zou je uh, het staat hij nergens op. Waarom oh. zou je licht aan doen? Ja. Uh, Kevin. Oh. Uh, misschien zijn... dat hij het niet weet. Ja, ik ja. weet niet. Ja, ja, dat ja. die blind is geworden, plotseling, en dat hij het gewoon nog heeft. Albert, ja. uh, ik doe dat ook. <laughs> um, waarom zou je het licht aan doen als je slaapt? Um, is het van zijn. Uh... Oh, hij, hij, dan werkt hij, uh, dan werkt hij uh, 's nachts of zo. Of dan werkt hij. Hij gaat slapen, hij komt thuis van zijn werk. Ja, of wat die ja. ja. ja nee, die, werkt hij die, op een op, op, uh, ander tijdstip. Oh nee, want hij doet het licht aan. Als hij gaat slapen, ja. zo lastig ja. is het niet even. Oh. Dit is nog niet het lastige gedeelte. We moeten er afzien waarom doet hij dat? Um, ook echt, dit is weer iets voor de. Hij hij tilt wiet. Dat hij dan uh, misschien van de. Lichtaan weer aan ja. het dek of niet? Ik denk het echt. echt de hand licht, ja. Oké. Okay. Um, doen veel mensen dit of is het alleen deze man? Nee, het is niet alleen uh, deze man. Nee. Dus het zou ook jouw buurvrouw zou in principe ook kunnen doen. Maar, maar hoe nee, was ja. het nou, uh, Hij kwam thuis of ging hij van zijn werk? Nou, hij kwam thuis, hij kwam, wat, wat hij ook gedaan heeft, en dan gaat hij slapen, het is dus laat, hij gaat slapen, en dan doet hij zijn licht aan en dan gaat hij slapen. En dan wordt die wakker en dat doet hij zo het is een man, een persoon, dus niet een plant of zo. Een plant? Ja, weet ik veel. Nee. Hey, het was een voorbeeld. Nee. Um, Oké, okay. het is een man die. Het is... Oh. het is een mooie radio, mensen die nadenken op de radio. Ja, precies, ja, goed. Ja, want het is echt. Ook voor het eerst dat ik mijn hersenen moet gebruiken ja. hier. En dat valt vries tegen. Um, we kunnen het gewoon hebben over gele kak. Is, is het een normale lamp? Of is het een lampje, zeg maar, sterretjes ja, gaat op het niet helemaal uh, projecteert? Nee, maar het is gewoon een man. Ah, die doet ze leven. Het is gewoon een standaard lamp. Of is het nog een bepaalde lamp? Ja, ik ga niet te ver. Je, je ja, hebt toch dus. van die dingetjes dat je... Die, ik ga niet zeggen wat voor, wat voor, wat voor het is. Het is, een, is dus een, een lamp, van lamp. lamp van de koelkast. Wat? Het een lamp van de koelkast. Ik ga niet zeggen wat. Dan kan ik net zo goed nu het antwoord geven. Oké, okay, dus het ja, is. Ja, dat zal toch, want de tijd die Geving, drinkt... We hebben een lied: Waar lamp. Dan? <lacht> <lacht> ik heb nog nooit iemand met zo'n lege blik naar mij <lacht> gaan kijken, echt. Bij het, woord, bij het horen van het woord lamp sla ik altijd helemaal dicht. <lacht> ik, uh, ik, ik heb echt geen idee. Nee, me heb Echt geen, e e e e geen flauw idee. Dat is heel jammer. Nee, hey. dan ga ik meteen door naar het plaatje, dan ga je er weer zeuren. weer. Dit nee, is een man die. Uh, die werkt op een vuurtoren. <laughs> yeah. oh. I don't feel the way I ever felt. Adrenaline 101 met Flush Night en daarvoor uh, hoorde je Jimmy Will met Pain. Um, items of? Ja. Ja, ik okay. had het in eten en uh, een beetje ontsmakelijk. Voor uh, jullie, maar des te smakelijker voor mij natuurlijk. Okay. Oma uit de kleren voor het goede doel. Christiane Lukert uit Duitsland uh, is 89 jaar oud. Zij is naakt te bewonderen op een kalender. De krasse Duitse vrouw las een oproep van kunstenares Elke Marita Stukelot, aan oudere vrouwen, ou, oude vrouwen om zich naakt uh, te laten fotograferen... en bedacht zich geen moment om hieraan gehoor te geven. Nu het nog kan... Wou ik iedereen nog eens verbazen hoe lekker ik er nog uitzie voordat ik geestelijk te ver aftakel, meldde ze lachen tegen de Duitse gewoon beeld. In totaal melden zich 36 vrouwen tussen de 46 en 89 jaar oud... om zich op de gevoelige plaat te laten zetten. En hoe oud was zij? 89. Dus zij was ook de oudste? Ja. De opbrengst van het project is bestemd voor zieke kinderen. Ja, Ik heb uh, verder geen plaats kunnen zien, maar Christiane Lucard, ik ga het uh, opzoeken... Maar het is, het is weer zo typisch dat je gewoon echt alles kan doen wat je wil onder het mond ja dat is voor het goede doel, ja dat is voor kinderen. Ja. Maar alsnog zit er niemand op te wachten toch? Behalve de vieze mannetjes zoals Kevin. Ja nou nee, ja misschien, ik weet niet, ik heb het niet gezien, misschien ziet het er heel goed uit. SP-reclame is dat toch ook zoiets of? Ja, maar ik, die was volgens mij, ja. Mm. Ik weet niet, ik zei net ik heb geen tv dus ik heb geen idee waar je het over hebt. Ja, over de vijf zorg gaat dat, hè? Oh. Dat ja. was een. Uh, dat een ideële reclame was dat. Ja. Maar dit is echt puur voor, voor een kalender, een soort. Uh, dus, uh, ja, ik denk zo'n soort sekskalender voor, uh, voor gerontofielen. En waar gaat de opbrengst naartoe? Uh, zieke kinderen. Ja, dat, dat is zoveel. Dus ziek in hun hoofd, of <laughs> nee, is dat zo ja. niet uh... nou, de, Ja, ja. Nou, Maar die, de kinderen die kijken niet? Nee, dat begrijpen wij ook wel. Nou, ja. Maar dat is ook nog wel aardig wat uh, animo dan voor 36 vrouwen tussen 46 en 89 jaar oud. Daar zit vast wel wat voor mij tussen denk ik dan. Dat is toch een beetje een doelgroep? Ja. ja. Sowieso. ik vind eigenlijk 89 nog een beetje aan de jonge kant wat het betreft. Oké, okay, ik, uh, ik, ik ga er niet op reageren, sorry, je spijt nee. me. Ik weet niet, je, hebt... Jij Jij valt, je valt helaas onder, jullie dus blijkbaar. Dus. Nou ja, jullie dus ook uh, veel ouder dan, het, uh, er komt wel veel nou, ouder ik, over ik hè? ben ook eigenlijk 80. Ja, okay. Nee, maar voor, voor je leeftijd. Okay. Je gedraagt je was een 89 jarige zeg ik. Ja, oh, okay. En ik denk ook op, hoe heet ze? Winnie oh, ja, Iverson. Uh, uh, nee, Mandela. Meteen. Winnie Mandela? Nee, ik vond die oh, ja. van, uh, van Jonas een <laughs> uh, veel groter compliment. Okay. Oh, nou je, zou, zou ik even een plaats opzoeken van Winnie Mandela. Want <laughs> <Ja, ik>, uh, <laughs> dat is gewoon een soort, jo Jonas die lijkt het meest op Winnie Mandela. <laughs> ik leek ook een beetje op Winnie Mandela. Van als drieën lijkt ik het meest op Winnie Mandela. Oh, ja dat je het maar even weet. Ja. Nee grapje. Maar en dat was trouwens ook helemaal geen aardige vrouw, hè? Die, die nee, manzel, die Nelson Mandela, dat was een gevierd held. En maar die vrouw, die was echt uh, uh, best wel gemeen. Dat dus ze gaf volgens mij aan tegenstanders gaf ze zo'n uh, de zo, zo necklace of zo. zo en wat? Zo'n uh, bepaalde necklace of zo, een burning necklace. Was zo een, een ketting. Een, ja. En dat was dan een, een zijn ja, en was een, een autoband die ze dan zeg maar, bij het slachtoffer uh, om de nek deden en dan vervolgens die autoband in de fik staken. Gezellig. Heeft u een, een kalender gemaakt of? Ja, dat weet ik niet. Hmm. Een Pirelli kalender. misschien. Met... <laughs> ja, met je idee. Maar uh, de eerste Michelin dan hè. Van Michelin. Ja, ja, Michelin zijn uh, sterren van de... En uh, Pirelli uh, uh, doet volgens mij kalenders met uh, Ja, dat klopt. Lood. Maar ja. ik dacht van de vergelijking: Michelin mannetje Winnie delen Oh ja, ja. Ja, maar ik, uh, ik ga het even uh, verder met een andere item, als je niet erg vindt. Nou, even serieus, uh, Judith? Ja, even serieus. <laughs> de eerste insectensnacks komen eraan. Yes. Ja, we hebben heel lang op zitten wachten. Er zouden wel eens sneller dan verwacht insectensnacks in de rekken van de supermarkt kunnen komen te liggen. De verschillende insectenkwekers beweren dat er heel snel snacks van springhaan, meelworm, krekels en bijen in de winkelrekken zullen liggen. De verkopers hebben in samenwerking met de Agrarische School in Den Bosch een hele reeks insectensnacks ontworpen die snel de winkels zouden moeten veroveren. Men wil vooral gaan voor de kwaliteit. Zo hebben ze ook afgesproken met supermarkten zoals die van Albert Heijn. De snacks bestaan bovendien niet alleen uit insecten, maar bevatten, godzijdank, ook uh, dingen zoals kip gehakt of pesto. Pesto redt echt alles. Dus ja, dus uh, van pesto. Uh, uh, de, een springkarnenburger met pesto. Ja, mm, yeah. mm. ik zou wel eens een McCregal willen Ja. Testen. Maar volgens mij uh, willen ze het hier gewoon niet, zeg maar, de, de, de, het insect ergens in verwerken. Maar gewoon echt de insect laten zoals die is. En dat echt gewoon, want ik, ik zag een plaatje in de krant staan met een bonbon. Met daar volgens mij dus echt gewoon een, een insect op geplaatst. Maar dat doet toch niet met andere dieren? Ik bedoel, ik krijg het gewoon, als je paard eet, ik heb toch niet een paard op je bord. Een beetje onpraktisch, maar. <laughs> nee, nee, klopt. Ja, het is visueel niet echt heel erg uh, aantrekkelijk. Maar uh, ja, blijkbaar, misschien is het gewoon heel lekker. Ik weet het niet. Zijn jullie bereid om ooit eens te eten? Ja, ik weet niet. Uh, meelwormen Lijkt Lijkt dat lekker? Je bent vegetarisch. Zou je wel meelwormen friet eten? Uh, nee. Ja. Maar wat, hoe, wat moet je me bij die meelwormen voorstellen? voorstellen? Ja, voor de, de, de friet is, Zijn er meelwormen of ja. friet met meelwormen? Nou, de, nou misschien uh, ja, gewoon gefrituurde meelwormen. Nee, uh. maar ik, ik, ik vraag me dus af of dat springkanen of meelwormen ook echt heel anders smaken. Want <laughs> ik neem aan dat de sensatie hetzelfde is. Je bijt erop en daar... Nou, Jullie zou het gewoon verwerpelijk vinden als, eh, ter gevolg van deze hype, als er dan ook uh, voor krekels dan uh, legbatterijen worden gemaakt, dat er dan miljoenen krekels in een uh, uh, boerderij zitten en dan in hun nog kleine hokjes ja. om zich voor te planten. Ja, dat vind ik heel zielig. Maar ja, het, dus ik heb het niet zo, uh, ik, ik heb het niet zo op krekels, maar goed, dan nog vind ik het, ja, uh, kan niet. Nou, krekels vind je lief. Nee, nee, nee. Ik zeg net, ik, ik heb het er niet zo hoog op met krekels. Ik heb zoiets, als ik zou mogen kiezen, je zou het nooit en, doen. En maar En zelf, nee, zelf die... hou je een, een kavia in een kooi. Dus de hypocrisie hier is weer... Nou, dat is iets anders, want nee. ik ben het met je eens... dat je een beetje een van het beestje zelf... Beetje veel. Een beetje veel ben ik met je eens. Dat is, daar, is, daar kun je ook zeg maar, nog je vraagtekens bij hebben. Maar ik vind het iets anders om, om gewoon massaproductie voor... Voeding die eigenlijk vrijwel overbodig is voor ons. Ja, ik heb ook een goudvis gehad. Dus ik, ik, uh... Ja, nee, maar <laughs> ik, ik vind... Ik vind het is een goede vraag. Ik bedoel, nou, nou ja, het, het is... is uh... Vegetariers doen vaak... Um, ik hoop dat ik er niet bij hoor. Maar vegetariers doen vaak alsof ze boven de, de, de niet-vegetariërs staan. Omdat ze dan... Ja, wij denken aan, aan de diertjes, weet zo, Maar toch een hond of een kat hebben. Of bijvoorbeeld een hamster of een kavia. Dat, dat is... Een beest is hetzelfde, dat dus je gewoon je eigen recht. Zeg maar, dat je je toch bovenstelt boven de dieren. Maar dat, je, wa je was, en dan was al zeven, dat ben ik blij hoor. Ja. Het is bij de. laten we zeggen, van mensen die op een morele paddestoel gaan zitten. En nee, want ik, ik heb zoiets mee. van. Ja, ik, ik, ik, het komt. Ik ben nooit zo heel erg open van. oh, ik ben vegetarier, maar het komt gewoon af en toe te sprake. Maar mensen. dat vind ik heel grappig. Mensen schieten altijd gelijk in de verdediging. Echt alsof ik ze beoordeel van. dat ze maar geen dat doe je ook zijn. Een ja, maar dan doen ze echt van. Ja, maar dit en dit en dit en dit. En de mooiste die ik ooit heb gehoord is van ja, maar als we uh, geen. Uh, als we geen vlees eten, dan worden de wegens over, uh, over, ja, hoe zeg, hoe het, zeg maar. Uh, overlopen door schapen en koeien en, en paarden. Ja, dat maar is dan ook, kun je dus niet meer goed auto rijden of? Nee, dan? precies, dat was dan zijn argument. Oh. En ik vind ja, ik.. Pff. Oh, dat uh... <laughs> ja, vind ik niet zo'n heel sterk argument. Maar dat het is dan wel van. Uh, wanneer de schapen over de snowwegen lopen, wat is er dan gebeurd? Dit is hartstikke schattig. Ja, dan is iedereen vegetariër vegetarier. Ik nou, ja. was laatst hardlopen, toen kwam mensen Oh, dat weg, is jouw riddel. Hm. Wat laatst hardlopen, kwamen het allemaal ja. schapen de weg over. Nou, dat was redelijk irritant als je dan oh. wat hier zou moeten wachten. <laughs> ja. Maar waar heb je dan gereden? Nee, een uh, hump soort was dat. Oh. Nou goed, blijkbaar is het bos niet alleen voor mij ook okay, voor de maar, goed, ja. maar als vegetariër zou je ook geen insecten eten? Nee, maar Zoals, uh, ik, ik, als ik, ik ben heel eerlijk: ik zou, als ik niet vegetarisch zou zijn, zou ik het waarschijnlijk ook niet doen. Mm. Dat is nog net een stapje te hoog. Maar dus in iedere nieuwsbericht wat je dus over dit leest, dus daar kunnen, staat dus gewoon steeds dat... We, we, we kunnen dus niet in onze toekomstige programma's een snack gaan uitproberen en kijken ja, wat smaakt. Nee, jullie wel. Hey, je kunt altijd in de, in de cola stoppen. Maar we hadden het er net even tijdens de muziek al over dat, dat sowieso insecten al in heel veel dingen dus gewoon worden verwerkt zonder dat we het weet. Ja. Bijvoorbeeld de kleurstof van wat zei? De, ja, van de schuldluis. De schildluis worden in heel veel dingen gestopt. En ik las ook echt iets heel bizar. Ja, een ik maar, kleurstof, dus. maar ik weet niet meer welk insect het was. Maar dat werd gebruikt om meer glans op de sinaasappel. Uh, ja te laten doen ontstaan. Ja, krekelzaad. Dat is toch sowieso echt overbodig. Ik heb nog nooit gehad van ja, deze sinaasappel mag wel iets meer glans hebben. dat is nooit Laten ze krekels laten, krekelzaad is dat? Laten ze dan ejaculeren ik geloof niet helemaal. Want als dat er stand had, ik het waarschijnlijk wel onthouden. dan wel ineentje. Ja, daarom was het waarschijnlijk. nee dat is zo raar. Maar dan schrijf waarschijnlijk niet zo'n heel bijzonder insect. Wat was dat? Uh, uh, ja, Jonas, als je niet weet hoe iets werkt, dan moet je dat niet... Uh... Ja, hij is gewoon een beetje uh, aan het improviseren. Ja, we zijn nog 14 seconden. We staan toen niet okay. aan het okay. van, uh... Oh, dat mag niet. Dat is een grote schande, ja, schande in dit gebouw. Oh, nee, maar misschien dus, dat uh... er nog gekke dingen allemaal gedaan. doen. Oh, oké. Okay. Maar uh, oh. laten we het dan snel afronden. En uh, verder gaan we met uh, de Sellers. Ja. Yeah. Kind of likes to restrict your breath. Never been a better time than this. Suffocating in this heart of bliss in a city. This wasn't so much a year, see me rise above. Is snel gegaan, jongens? Ja, heel snel. Want ik wou net gaan vragen aan jou. Zou ik dit item voorlezen? Maar helaas. Ja als je bent. Ja, nee, nee, nee, nee ben dat ik, keer. Ik heb trouwens wel hoofdpijn van die ratels. Ongelooflijk gewoon. <laughs> ja, dat heet nou nadenken. Ja. ja. Het is dat is raar hoor. Misschien kun je hier een, een lesje uit leren van misschien moet ik het gewoon even. Trainer. Je hebt toch ja. van die uh, ik heb uh, PlayStation van die Brain. Uh, ja, ik uh, maar ik heb laatst gelezen dat je daar verder niet slim voor wordt Dan word je heel goed in die oefeningetjes. Nee, klopt, maar je gaat dan wel nadenken. Dus ja, ja, dus nee, ja maar daar ik kan, hebben we allemaal baat Ja, is al Maar, maar ik kan, ik kan, uh, in mijn, vri mijn vrije tijd kan ik uh, besteden met nadenken of een beetje fantaseren hoe jij of in de me, Ja, Ja, uh, die, die heb ik dan op. Die zet ik wel op de souders en terwijl ik de sounds op heb staan, dan fantaseer ik gewoon hoe jij dan door een zonnebloemveld rent in een wit jurkje. Waar ben je toch onschuldig? <laughs> ja, terwijl uh, overal om je heen hele lieve kolenbrietjes vliegen. Oké. Okay. Ik ben blij dat we uh, het om de week hebben, dit nee. programma, als ik heel eerlijk ben. <laughs> en dan is dat vooral gericht naar uh, Kevin. Nou, dank je hier, dit. Zie het maar eens een compliment. Ik, ik, ik zal proberen um, en niet ervan wakker te liggen, ja. s'nachts. Maar ja, we zijn het einde van het programma, dus ja. we moeten onze mond gaan houden. Dat is goed. Ja, Tot uh, volgende week. Sluit af met uh, Black City. Ja. Doei. Doeg. Doei.